Another try Een beginplaatje, deze van Bobby Brown. Ja, het begin van een uur. begin van de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Je de toek can play that game voor Zandvoort en de regio. En we zijn met z'n even en dan zijn we aan het voetballen. En daar gaan we straks verder mee. De wedstrijd uh, Overbos, SV Zandvoort en we staan voor. Ja, en nog even voor de voetbalfans onder ons uh, die dat speciale sportkanaal uh, kunnen ontvangen. Vanavond om 10 uur live El Clasico. Weet je wat dat betekent? El Clasico? El Clasico. Barcelona in eigen stadion tegen Real Madrid. Oeh, dat gaat spannend worden. Vanavond live vanaf 10 uur via dat speciale kanaal Sport te 1, Sport 20, Sport, sport 30, 1, Sport 1, Sport ja, 1. Ja, okay. oké. Okay, okay. Dus maar het wordt druk, want het is ook live golf vanavond vanaf uh, half tien. de Masters, uh, golf. Tiger Woods is daar. Tiger Woods staat daar keurig na twee dagen op een uh, derde plaats met op min zes. En uh, alleen Lee Westwood uh, en nog een andere speler zijn uh, hem voor. Dus, uh, vanaf, dus vannacht, echt moet je twee tv's hebben. Eigenlijk ah, moet twee tv's stereo hebben. Stereo kijken. Golf. En uh, El Clasico uh, in de Spaanse competitie. Maar goed, uh, waar ik de, altijd, de luisteraars zeker even op wil attenderen... is het Zandvoorts Sportcafé. Want dat is namelijk de aftrap van de Nationale Sportweek. Noteer maar vast in uw agenda, waar namelijk de bekende radioverslaggever Andy Houtkamp van het NOS-programma Langs de Lijn zal aanstaande vrijdagavond 16 april het Zandvoorts Sportcafé presenteren in het Wapen van de Zandvoort. De avond die dankzij jongens van ons uh, live op CFM te beluisteren zal zijn, vormt de start van de Nationale Sportweek in Zandvoort. Houtkamp ontvangt verschillende mensen uit de Zandvoortse sportwereld... waaronder sportwoordhouder Gert Tonen, Wim Buchel namens Sportraad Zandvoort... en Steven van der Pol van sportservice Heemstede Zandvoort. Vervolgens schuiven de jeugdige Zandvoort top, topsportatleten... Uh, Katinka Becker, Judo en Miranda van der Ham softball aan. In het tweede uur wordt ingegaan op het belang van schoolsport... en komt Marieke Kramer vertellen over ouderensport in Zandvoort... En tot slot schuiven namens SV Zandvoort voorzitter Hans Hogendoorn en trainer Piet Keur aan. Het programma duurt van 8 tot 10 uur en is gratis bij te wonen. En live te volgen bij CFM. Dus aanstaande vrijdag 8 uur CFM Radio aandoen of live naar het Wapen toe. En die Houtkamp presenteert het Sportcafé en CFM is daarbij. Daarbij, wij daarbij. zijn daarbij. Ja, helemaal goed. Helemaal Want, goed. Dankzij Roy Halleman. T.D. en Pascal van der Beek. Oké. Okay. Nou, we goed. gaan uh, straks gaan we ook nog uh, paardensporten, want uh, morgen is er een uh, open huis bij uh, stal de Nadehof en we gaan uh, Pluis Lindeman gaan we bellen. Oké, okay, dan nu, jij begint even over paardensport, maar luisteraars, want uh, op de legendarische renbaan in Entry en dat uh, is ongeveer bij Liverpool staat vandaag om kwart over vijf de 161e Grand National gepland. Standaard starten er 40 volbloeds met hun jockeys in de jacht om de enorme eer en de eerste prijs van omgerekend 6 ton. Wereldwijd volgen meer dan 600 miljoen kijkers dit spectac spectaculaire rennen dat dateert uit negen, vanaf 1839-jaarlijks wordt verreden. De BBC verslaat de race live kwart over vijf paardensport BBC. Eén. En heb jij afgelopen maandag nog de paasraces gevolgd? Ja. Ja, ja afgelopen maandag hebben wij het programma mogen doen. hè? Ja, hebben wij mogen En het doen. was spectaculair. Meer dan 20.000 bezoekers op het circuit. Grandioos. Ja, als dat, dan dat dat voor dit seizoen. En dan lezen we weer een berichtje. En waar gaat het over? Vertel. De Damherten. Want er liep weer een damhert over de baan. Tijdens, maar, daar zijn ze ook al mee bezig. Tijdens de Tourwagen Dieselcup. In één keer zo'n damhert op de baan. En wat moet je dan? Ja, even de race stil leggen of zo. Hè. Dat is wel wat verstandiger. Want anders kan je vlees gaan rapen. en Dat zou ook niet de bedoeling. Is dit het nummer wat ik denk dat het is? Ja, ik heb een tuintje in mijn hart. Jullie hadden het er net over, hè? Dus nou, dan gaan we hem draaien. Bij deze, de zaterdagmiddag van CFM. Zoveel op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Het is een Op een van die straalt deze plaat de zon uit. Dan zit ik hier in de zomer. Een, met Roy te overleg of zo, dat nummer draaien. En dan in keer. In uh, denk ik Ja, ik oh, was hier okay. nu voor. Die Jan Smit en Damarou. En ik heb een tuintje in mijn hart. We gaan weer snel over naar uh, Hoofddorp, naar de wedstrijd van vandaag. Uh, Overbos tegen SV Sanford. Hoe is het daar, Joop? Gaat het nog steeds goed met uh, SV Sanford? Ja, het gaat uitstekend. Er is eigenlijk helemaal geen sprake van de wedstrijd. Want zojuist heeft uh, Michel de Haan de stand opgetild naar 1-4. Okay. Prachtige actie van Gerard Kool. Hij pakte de bal van zijn tegenstander af. Transporteerde hem in één keer voor naar Nijtselberg. Berg. Die kon eigenlijk al de hele helft die vrij voor zichzelf. Ging een 16 meter gebied in. zag dat de aan binnen kan schuiven. Geeft hem af. En daarna ja, met de prachtige model op je over. De hele lange keeper van, uh, van Overbos heen. En het is nu dus 1-4. En dat is eigenlijk min of meer een revanche van de wedstrijd in Zandvoort. Want toen vloer Zandvoort van de Promovendus van dit jaar met, uh, met uh, 3-1. En uh, dat, uh, ja, dat steekt natuurlijk een beetje. Want Zandvoort is, ik had het al gezegd met het begin van die tweede helft, die tweede helft met name, veel sterker dan Overbos. Uh, heeft veel meer balbezit. Speelt veel al op de helft van uh, Overbos. En toch, en toch, en toch was er juist weer een doelpunt afgekeurd van Overbos. Weer buitenspel. Uh, ja, er stonden drie meter vandaan. En er was een het de spel De spelers waren het er niet mee eens. Maar toch wel. Want de bal die werd uh, gespeeld met twee mensen. Die vijf zonder voor de keeper van Overbos. Ja, dan sta je bij spel Niet zo moeilijk. Moet je ook niet moeilijk overdoen. En Sondsen is nu weer in aanval. De Haan. Diepe bal. Op Duitse Berg. Kan Berg erbij? Nee, Berg kan erbij. En die heeft hem dan ook niet in de wal afgepakt. Nee, werd afgepakt. Kan hij niet, niet goed voorkrijgen. Overbos kan overnemen. En dat doen ze dan ook met de verre bal. Net is het daar Stijn Stolle. Die staat er net tussen. Dus slechts net gewerkt daar. Kan Martijn Paap erbij komen. Want dat is heel belangrijk. Want het land is echt een heel vrij veld. Gelukkig de sliding, kon hij die bal afpakken. Uh, Ronald Kalas. Uh, Kalas naar Patrick van der Oort. Van der Oort geeft een nieuwe bal. En daar staat Michel de Haan. Buitenspel. spel. Er wordt niet voor gefloten. Want de keeper had de bal al. En het is, uh, de, key, de keeper die ver weg ver schiet Maar Kool heeft weer de bal teruggebracht. Op de helft van... Uh, Overbos, de, Overbos het spel nu kan maken we komen nu op de helft van Zandvoort Een uh, goede paas is dat daar van, Maar het is weer Stijn jongen Die doet verschrikkelijk goed zijn best Goed werk, krijgt een vrije schot mee We hebben nog te spelen Even kijken jongens, ik denk een minuut of vijf, zes En uh, dan zit deze wedstrijd erop. de stand is 1-4 en wil ik hem straks nog even terug Voor het eindje weten nemen Oké, okay, dat doen we zeker Jap, dankjewel voor dit moment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 Sur même non, le soir non, de Noël non, Des fusils, non, des canons J'ai pleuré Oui j'ai pleuré J'ai pleuré non, Qui pourra m'expliquer que Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, non rien n'a changé Tout, tout a continué hey, hey, hey, hey, hey, hey. Moi je pense à l'enfant Entouré de soldats Moi je pense à demande pourquoi tout le temps, temps, oui, tout le temps, tout le temps, temps oui, tout, tout le temps. temps. Moi, je pense non, à tout ça, non, mais je ne devrais non, pas non, toutes ces choses-là ne non, me regardent pas. Et pourtant, et pourtant, je chante, je chante. Que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour Que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne en être en ce soir de moi Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué non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 My love for you will always be. My soul is a burning now. Can't you see? The world is open for me. Hey. Oh Diana, don't cry for me. My love for you will always be. My soul is a burning now. Can't you see? The world is open for me. The girl she loves me. Yes she does. The woman she loves me. Yes she does. The girl she wants me. Yes she does. The woman she loves me. Me live at jam Dong, that's the place me come, come It is a nice place, We love the dance hall Me enter the world up our freedom land Me dig dig dig dig dig dig dig dig dig As man me live in every country Knowledge and wisdom, that is the key I can check, check, check, check, check, every girl that I see Now not, leave me be now That you've been giving me In at the homely party But now I'm past 22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 I wish place to go, past the custom, every day we're not feeling low, everywhere I go. Me have to find the action, the comedy, That's nothing you can't treat me wrong. You really could have followed me, you no, know, Diana, But I'm gonna have to leave this here scene. you know, see that you've been giving me, in the homely party, now I'm past twenty. Yeah. The girl she loves me. Yeah, she the woman she needs me. Yeah, she the girl she wants me. Yeah, she the woman she needs me. Yeah. That you've been giving me yeah. in a the homely party. Now I'm past twenty. Dat waren de zomerse klanken van ICK bij CfM op zaterdagmiddag. Jordan de O'Dayenna, oh het slot van de wedstrijd van vandaag. Joop. Ja. En je zit te wabbelen en uh, met het signaal ging het lijkt wel okay. in. <laughs> Inderdaad, het uh, spel nog even elkaar was sportief aan de hand. Het was een, uh, voor Zandvoort een uh, hele goede wedstrijd. Met name na de eerste twintig minuten is Zandvoort gewoon beter, sterker geworden. En uh, dat heeft zich er ook uit in, uh, in een 1-4 stand. Terwijl het echt nog wel veel hoger had kunnen zijn als de kansen die ze hebben gekregen benut werden. Het is niet anders. Zandvoort wint uh, met uh, 1-4... Uh, ...heeft nu zicht op in ieder geval... ...de zesde, misschien zelfs wel de vijfde plaats... ...en dat kan straks heel erg belangrijk worden... ...aan het einde van het seizoen... ...als de plaatsen voor de nacompetitie competitie vergeven moeten worden... ...en wie weet... ...wie weet... Okay. Me nooit. ...ja, we zijn heel erg benieuwd... Hey, we hoorden ook trouwens dat het voor uh, Sanvoort 2... ...daar uh, bij Overbos wat minder goed uh, afgelopen is... ...ja, dat heeft nog wel... ...en dan we dan misschien nog wel een staartje krijgen... ...het uh, tweede team dat... Uh, ...heeft met 2-1 verloren... ...maar dat is allemaal heel raar gegaan... Uh, de dus schijf zegt die, hij, uh, die keurde de 2-2 goed. Toen waren er wat schermutselingen op het veld. En hij heeft de wedstrijd uh, even stilgelegd. En toen riep hij de, de, de aanvoerders bij elkaar. Hij zegt, we gaan nog 5 minuten spelen en we beginnen met de stand 2-1. Huh? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, nou, dat komt dus helemaal niet van. De goede man is dus ook niet naar nou, de wedstrijd in de bestuurskamer geweest. Ik weet niet of hij dat niet dorst of zo. Hij heeft het uh, papiertje afgegeven aan iemand. Dus je geeft hem even bij de bestuurskamer. Maar van is hij van weggegaan. Die komt dus iets niet. In ieder geval, laat we eerlijk zijn. Oké, okay, nou, wordt vervolgd, ja. Jan. We ja, gaan met 2-1. Dat is officiële stand. Dat staat op het formulier. En ik weet niet of uh, het bestuur van Zandvoort nog een brief gaat schrijven. Overbos, die zou nog overleggen met ze. En wat eruit zou komen, dat weet ik nog niet. Oké, okay, nou, als, uh, als er weer uh, nieuws is, dan uh, houden we de luisteraars daarvan op de Hey, ja, Fijn klaar. weekend en uh, dankjewel. Oké. Okay. Okay, dat was Jan van Essen, inderdaad winst voor uh, SVS Sofort. Winnen vandaag met 1 uh, tegen 4. Een mooie eindstand dacht ik zo. My bones, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life Hey, hey, hey. Daar worden we stil van. Hè? Ja, die verzin ik, maar jij komt ermee. Nina Simon was dat. En I got no life. En daarvoor... daarmee werd er bijna half vijf. Bij CFM. Ja, en uh, nog even een berichtje. Het is vanmorgen ook al uitvoerig besproken tijdens Goedemorgen Zandvoort. Maar voor diegenen die dat gemist hebben. Bert Plateau is een Belgische fluitist. Die morgen tijdens het op één na laatste jazzconcert van Jazz in Zandvoort in de Krocht voor u zal optreden. Hij wordt uiteraard begeleid door het trio Johan Clement... dat in de volgende bezetting zal aantreden. Johan Clement op piano, Erik Tillemans op contrabas en Erik Koger op slagwerk... Bart wordt gezien als een van de meest toonaangevende dwarsfluitisten van dit moment... en is als docent verbonden aan het Rotterdamse conservatorium. Hij treedt veelvuldig op met internationale jazzartisten. Hij woont en werkt al 15 jaar in Nederland... en begon zijn muzikale carrière als klassiek fluitist en klassiek slagwerker. Voor beide instrumenten studeerde hij aan het conservatorium in Brussel... maar werd meer en meer gegrepen door de jazz. Samen met zijn vrouw, een begnadigd pianiste, treedt hij op... en Samen hebben ze enkele CD's gemaakt. Het concert begint morgen om ha uh, half drie. En de entree is 15 euro. En studenten betalen slechts 8 euro. Morgenmiddag jazz met een dwarsfluit. En dat, zie je, dat krijg je niet elke keer uh, bij Jazz in Zandvoort. Oké, okay, dus... morgen dus genieten in gebouw De krocht. Daar komt hij aan, hè? De Tune. De, tune. de, tune. de Tunes. Ja. Zo zouden tune tune we het noemen. De Van de Veronica natuurlijk. Ja. Hij blijft ja. mooi. We gaan nog gewoon even een stukje draaien, zodat we op de zaterdagmiddag moeten kunnen. Zie je Vibs al Je moet je gewoon keihard zetten en dat moet uit haar speakers knallen. Ja, blijft De tune van Veronica. Wie heeft die tune eigenlijk gemaakt? Weet jij daar wat nieuws over? Dat cd'tje. Dat cd'tje. Oh, jij wilt een cd'tje van me hebben? Moet ik even denk je weet het wel uit je hoofd. De Horse. Cliff Nobles en co. Nou, dat spreekt toch voor zich. Nou, helemaal lekker. als je dit hoort, denk ik gelijk weer aan het schip. Veronica op zee piraterij. Nou, dat moet jou ook wel ja, zeggen. Ik ook piraat, dus, ja, ik was ook een piraten. <laughs> ook zo'n lappie voor mijn ogen. Altijd wel, wel spannend hoor. Oh, oh, oh. Zo duidelijk gaan we naar Pluis Lindeman van uh, Stal de Naaldenhof over de open dag van morgen. Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to move. Um, half drie hadden we het CFM weerbericht uh, met Lex van der Hoorn uiteraard van Meteopagina.nl waar je al het uh, weer uh, uiteraard uh, na kan lezen www.meteopagina.nl en dat vertelde ons dat vandaag een stralende dag zou worden. Nou Albert, ik heb hem meteen de muziekkeuze hij hij volkomen gelijk. van vandaag uh, daarop uh, afgestemd en dat hoorde je ook met zojuist de single Patapata pata". Pata, pata Van Miriam Makeba. Ja, en uh, morgen dan uh, wordt het wat minder. Hè? Een paar graadjes minder, wat minder zon en dergelijke. Hm. Dus dan wordt het echt een dag om bijvoorbeeld... naar een manege toe te gaan. Vertel. En nou hebben wij Stal de hof in uh, Bentveld. En aan de telefoon hebben we pluis. Want jullie hebben morgen een open huispluis. Ja, dat klopt. <laughs> wij hebben uh, in het voorseizoen, dus zo in april... organiseren we open huis om uh, onze huidige klanten te laten zien... wat we in huis hebben... ...van uh, paardrijden, hè, wat, uh, waar iedereen voor komt... ...maar daarnaast ook uh, het, het, het, het springen, het paardenfluisteren... ...een, een carousel waarbij uh, een twaalfruiters met elkaar allemaal uh, mooie figuren op elkaar uh, ja, rijden... ...of uh, niet op elkaar rijden, maar uh, op elkaar richten... ...en dan uh, in hetzelfde formaat uh, draven en galopperen. En uh, ook voor mensen die het leuk vinden om eens te kijken van wat gebeurt er op een manege... is een indruk te laten krijgen van... Uh, je kan komen rijden, de kleine kinderen kunnen op de, op de pony zitten, uh, kosteloos En als je zegt, God, ik heb altijd al willen paardrijden, hoe voelt dat nou? Want dat ziet er zo makkelijk uit, je gaat op zo'n B zitten en hij doet het wel. Nou, dan uh, zijn ze van harte welkom om eens uh, te voelen hoe dat nou is. En dat het eigenlijk uh, heel anders is dan je denkt... En dat het uh, niet zo makkelijk is om zo'n paard uh, wat harder te laten gaan of te sturen uh, of een andere kant op te laten gaan. En uh, voor de hele familie is er wat te doen. Dus uh, voor de kinderen op de pony, er worden leuke demonstraties gegeven. En ook uh, voor de ouders uh, of mensen die denken van god ik wil eens kijken hoe het op de erop gaat om uh, te, een keer een kennismakingsles uh, mee te rijden. Ja, nou weet ik inderdaad van, uh, van Sinterklaas toevallig dat ja. het inderdaad uh, niet zo makkelijk is om zomaar uh, te gaan paardrijden. Nee, dat valt tegen. Dat, uh, dat valt echt tegen inderdaad, en dan moet je uh, goede ja. oefeningen, goede oefening bij je hebben. Ja. Dus ja. ja, en dat uh, kan morgen allemaal bij staalde of kan je gewoon op een uh, paard springen en ja. uh, lekker gaan rijden. Ja. Onder begeleiding ja. neem ik aan, Begeleiding. En dan wordt, uh, wordt wordt je paard vastgehouden, want we willen natuurlijk geen ongelukken. En uh, vanaf half twee tot vijf uur. Is, uh, is iedereen van harte welkom. En als ze mee willen rijden, want om uh, half twee beginnen we al meteen met een kennismakingsles. Dan uh, kunnen ze zich opgeven via de mail. En dat is uh, lessen.stalbenaalderhof.nl Dat kan ook via de website dus www.stalbenaalderhof.nl Kan je doorlinken. En dan kan je jezelf opgeven op uh, je hele gezin. En uh, de kleine kinderen, hè, we hebben ponies vanaf 80 centimeter, die kunnen een rondje door het bos stappen. En uh, tussentijd worden er allerlei uh, leuke, spannende uh, demonstraties gehouden. Dus uh, voor een uh, middagje uit kan je prima bij ons terecht. Nou zijn er gelukkige uh, Pluis, heel wat uh, maneges. Maar wat, wat maakt de de Naaldenhof zo uh, uniek? Wij liggen fantastisch tegen het Amsterdamse Waterleidingduin aan. En uh, waarbij je dus uh, als er een les gegeven wordt, dan uh, zie je de herten je lopen. En uh, er is een hele gezellige sfeer. Je mag uh, je, je, je pony komen poetsen. Het uh, is een uh, leuke, ontspannende sfeer. En uh, geen concurrentie en iedereen moet Anki zijn. Dus we proberen op een uh, professionele manier de sport te beoefenen. En uh, op een paardvriendelijke wijze met de paard om te gaan. Ja, het is gewoon, gewoon enorm leuk om uh, paard te rijden. Ja, ja. het is een uh, hele gezellige sfeer bij ons op stal. Een gezellige hobby, maar ook een dure hobby, of valt dat mee? Ja, wat is duur? Het, uh, het paardrijden is, is duurder dan voetbal, absoluut. Maar uh, ja, als je bedenkt dat zo'n paard dat uh, het onderhoud uh, om zo'n paard elke dag te eten, zijn, zijn, zijn natje en zijn drinkje, te, drankje te geven, dat is duur. En dat, uh, ja, dat moeten klanten ook ermee betalen. Oké, okay, het... ja. Wat, uh, wat er kost een les bijvoorbeeld als je een les wilt volgen? Uh, voor een volwassen is als je een, uh, als je een abonnementsprijs hebt... is dat uh, €15,50 per les. Oké. Okay. En onder begeleiding uh, dan leer dan het, het paardrijden. je het uh, puidrijden? Ja, dan heb je een uh, gediplomeerde instructeur die in de baan staat. En als je verder bent dan kan je ook mee met onze buitenritten, die uh, door het waterleidingduin gaan of uh, over het strand... Uh, en dan moet je wel voldoende rijervaring hebben om verantwoord met de groep mee te kunnen. Nog even heel kort, morgen uh, open huis uh, bij jullie. Ja. Het begint allemaal om half twee tot vijf uur. Even in het kortste nog even de activiteiten die jullie morgen gaan doen. Nou, de kennismakingslessen, gratis dus kennismakingslessen. Het uh, parcours springen. Uh, we gaan uh, paarden fluisteren. Hè, dus dat is uh, zonder dat je wat zegt uh, bepaal je welke kant je paard op gaat en hoe hard. Nou, dat is, uh, dat, is, dat is heel leuk om te zien. Er gebeurt niks en ondertussen uh, doet de paard alles wat je wil. Uh, we hebben een ponyrace. Uh, carousel, waarbij dus uh, ruiter's uh, met elkaar een uh, dressuurproef rijden. Er wordt een dressuurdemonstratie gegeven door het instructieteam. Hè, van, uh, kijk, zo moet het en uh, hoe zit een, uh, iemand met weinig ervaring... en als je goed en uh, netjes op je paard zit, hoe loopt die dan? Uh, we hebben een uh, leuke ponyvoetbalwedstrijd uh, met een uh, grote bal waarbij dus uh, niet de ruiters, maar de uh, pony's uh, voetballen. Die vinden dat hartstikke leuk. Ja, zijn ze daar goed in? Ja, ja ze hebben ja. Vier, vier benen. Ja. <lacht> ja. Trappen ja. maar met die bal. Ja, maar die pony's maken dus echt ruzie en die duwen elkaar weg. Echt wel, oké. Okay. Het is ontzettend leuk. Oh, dat moet je echt zien. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Met een grote rode bal. Hoe laat gaat dat uh, beginnen? Dat is om vier uur. Om vier uur. Ja. Nou, ja. zeker de moeite waard om even. Even kijken te gaan nemen. Ja, het is hartstikke leuk. En, en jullie hebben het Nederlands elftal uitgenodigd. <laughs> Messi, hè? Messi, <laughs> Messi. oh ja, ja. Nou, dat gaat wel lukken dan. Ja, dat gaat zeker lukken. <laughs> nou, kortom, heel veel te doen morgen tijdens het open huis vanaf half twee tot vijf uur. Jong tot oud is van, van harte welkom. welkom. Oké, okay. en waar zit Staldernaal de We zitten uh, op de Zuidlaan. Uh, einde van de Zuidlaan in Bentveld. En hoe kom je daar vanuit uh, Zandvoort? Via de Zandvoort? De Zandvoortse komt er een bord aan de weg. En dan uh, worden jullie zo uh, onze richting uh, toegestuurd. Nou, Pluis, dankjewel en heel veel plezier morgen. Dankjewel. Oké, okay. veel plezier. Dag. Dag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerberg willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen te Op razen. Op aljaarsavond fikkie stoken, voor al die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die haren naar ado willen kijken. In het zuiderpark de lange Zee de warme wort, supporters om je heen Lekker kankeren op de jouw van de burg, en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel, de steen je vast oud en Mooie stad achter de tannie. De schilderswerk, de lange poten en het plan. Uit oud Den haag, ik zou met niemand willen Met Meteen gaan huilen als ik geen hagen nee zou zijn. Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het ze plan, een harekie gaan hoppen. De dag daarna een op dus naar schijven dingen, lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag. Je achter de duin. De schilders weg, de lange poten en het plein. Oh oh Den Haag, ik zou met niemand willen rallyen. Met mij gaan hallyen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje. Ach, wat leg ik toch de droom in? Want Den Haag is door de jaren zo veranderd. van mij toch fouten vlug, Dat nieuw Babylon, moest dat traf, dat trouwens eigenlijk dan wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de Vervalberg. van dus net nooit meer terug heen. Oh, uh, oh, Den Haag. Potie en een plan. Oh oh den haag, ik zal met niemand willen rally. Meteen gaan hulli, als ik geen hagen zal zijn. Meteen gaan hulli, als ik geen hagen zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen haar genees, zal zij. Altijd goed plaatje, hè? Ja, je... Spargo, joh. En dan eh, met dit weer op een zaterdagmiddag in Zandvoort. Wat wil je nou nog meer? Spargo. Ja, dan, een, politie, een politieagent op een motor. Een politieagent op een motor. Hebben we dat weer. Ze ja, zijn alweer actief in het dorp. Ja. Maar natuurlijk, dat moet ook met alweer. Die... Hou ze in de gaten, want ze zijn snel, hè, die jongens. Maar als het dit weer morgen is, dan is het dus uh, heel erg druk. Uh, in ja, ons, dat verwacht in onze, ik wel. In ons kleine Zandvoort. Zo dadelijk om vijf uur trouwens een live optreden van Ruud Jansen. Daar in dat café aan de Haltestraat. Oh, ik dacht aan de haven. Nee, okay, nee aan de eenjarig bestaanvirus. Die hè? bestaan alweer één jaar? Een jaar, okay. een jaar zeker. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Dat moet gevierd Vierd worden. worden. Wat trouwens ook gevierd moet worden, en dat is de uh, onthulling van het uh, Zandvoortse Schelpenkar. Het thema klinkt aanlokkelijk voor het Nationaal Museum Weekend. Dit weekend, 10 en 11 april. Laat je verleiden door een museumstuk. En wel het museumstuk waar het Zandvoortse Museum de bezoekers mee wil verleiden. Is de oude en laatste Zandvoortse Schelpenkar. Wist je dat mijn vrouw, en haar opa op bed, opklapbed overgrootvader, ook nog schelpenvisser is geweest? Echt waar? Ja. Ik oh. heb zelfs nog een foto van. Hij heeft een keer op een Anzichtkaart gestaan. Ja, dus ik zit hier niet voor niks. Nee. <laughs> Na een langdurige restauratie onthult oud-voorzitter van de Bouwclub en mede-restaurateur Jozef Bluis. Morgen om vier uur de Schelpenkar. De Schelpenkar. Dus we hebben er één en die blijft ook. Hartstikke. Oké, okay, gelukkig maar. Uh, wat gaan we nog doen? We gaan een plaatje doen. Hoor. Oh ja, ja, ja nou, nou, we, nou, nog we gaan plaatje. nog 10 minuten muziek draaien, gewoon gezellig. Oké, okay, zeg dus wat jij hebt. Eigenlijk... spargo plaatje is deze ook, van Baksvis. Oh. Making your mind up. The boss Forget about it werkelijk de titel, Albert Jan. Ben je even een uurtje bezig hè? als je die gaat voorlezen. <laughs> ja, maar wel een zoet nummertje, hè? Ja, heel zoetsappig. Uh, ja, nou zullen we nog een plaatje gaan draaien, want ik zie jou weer. Uh, ja, ik ben met een niet, stapel ik, ik, berichten. Ja, nee, ik, ik kom, je komt er niet doorheen. Ik kom niet doorheen hè? Nee, we willen nog twee platen draaien. Uiteraard, always look on the bright side of life. Maar, maar ook nog deze. Ja, die vond ik nog eventjes. Ik denk, nou, dan ga ik hem toch nog een keertje draaien. Verras ons. Ja, daar komt hij aan. Ja, hij begint goed. Ja, nee, de, oh ja, ja, ik weet het al. Ja, is een ja, andere versie dit natuurlijk. Oké. Okay. In een schuilhoekachtig glas. Dat bedoelen voor we. Ja, met de ja. Ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek.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 Huil, bid, lach, weg en begonnen. Zie weg, huil, bid, lach, weg en bevonden. Niet zonder ons. Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet u weten. We zijn allemaal samen Voor degene met zijn mateloze trots Op zijn risicoloze hoge toren Op zijn risicoloze hoge rots Moet u weten, zo zijn we niet geboren Zing, vecht, huil, bid, lach, weg en bewonderen, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonderen, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonderen. En met deze plaat van Ramse Shafi en Sienvecht, Helbit, Lachwerk en Bewonder. We alweer een uh, einde aan deze aflevering van Samverdorf op zaterdag. We zijn er doorheen geschoten. We zijn er weer doorheen geschoten. Weer genoeg te melden gehad vandaag uh, ja. Albert-Jan. Neem ja, nog even kan... een slokje water aan. Lang, nee, die lang niet opgeruid. alle, alle berichtjes kunnen doen zoals nee, nee, nee. de toneelsvoorstelling van Wim Hildering. ...brengt uh, aanstaande vrijdag en zaterdag de gevulde snoers aan. Maar je kunt alles nalezen in de Zandvoortse Courant... ...voor aanvangstijden, kaarten en noemt u maar op. En zo dadelijk de heren van Entertainment For You. Ja, en die hebben de winnaar van de... ...van de, ...ja, hoe heet het ook alweer? De finale van de talentenjacht. De, uh, de talentenjacht, hè, die komt langs. Aan de telefoon. Oké. Okay. Aan de, dus de telefoon. Zijn we ze, reden om te blijven we luisteren zijn helemaal naar... benieuwd gisteravond die finale plaats in Dansee. Ja. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar de uh, ZFM en zeker naar Entertainment For You. En wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. That grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best. Hey. I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems Johnny. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Polen is een week van nationale rouw afgekondigd... na aanleiding van de vliegramp bij Smolensk in Rusland. Daarbij kwamen vanochtend de Poolse president Kaczynski... andere hoge regeringsfunctionarissen en leden van de legertop om het leven... De Week van Nationale rouw is afgekondigd door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Bronislav Komorowski. Hij neemt het presidentschap waar. De lichamen van de mensen die zijn omgekomen bij de ramp met het Poolse regeringstoestel worden naar Moskou gebracht voor identificatie. Ook het lichaam van president Kaczynski gaat naar de Russische hoofdstad. Dat heeft premier Poetin gezegd tijdens het overleg met de Russische president Medvedev. Medvedev richt zich later vandaag in een televisietoespraak tot de Poolse bevolking. In België kunnen vrachtwagens binnenkort weer inhalen op de snelwegen... tenzij er een inhaalverbod geldt. De Belgische regering draait een verkeersmaatregel uit 2008 terug. Toen werd besloten dat truckers alleen mogen inhalen op plaatsen... waar dat met borden is aangegeven. Dat leidt tot te veel verwarring bij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs... concludeert de regering na twee jaar. In Bangkok zijn bij gevechten tussen aanhangers van de Thaise oppositie... en de veiligheidsdiensten zeker 135 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook tientallen militairen en politiemensen. De militairen vuurden rubberkogels af op de betogers... en zetten waterkanonnen en traangas in. Aanhangers van de verdreven premier Taxin eisen het vertrek van de huidige premier... en nieuwe parlementsverkiezingen. GroenLinks heeft de conceptkandidatenlijst gepresenteerd. Een opvallende naam daarop is Bert van Bochelen... die interimvoorzitter is van de christelijke vakcentrale CNV. Bij de eerste tien staat ook een bankier, Bruno Braakhuis... die manager is bij Van Landschot... Op de conceptlijst staan na partijleider Femke Halsema zittende kamerleden, maar ook Greenpeace-directeur Lisbeth van Tongeren en Jesse Klaver, de voorzitter van de CNV Jongeren.